Twee uur, het NOS Journaal, Job Boot. De handelingen tussen VVD, CDA en PVV over de bezuinigingen zitten in een moeilijke fase. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst laten weten. Het overleg in het Katshuis is vandaag eerder gestopt dan voorzien. Het zou oorspronkelijk tot het einde van de middag duren. Volgens de RVD gaan de gesprekken morgen verder. Na verluid is de schorsing ook bedoeld om overleg te plegen in eigen kring. De drie partijen overleggen sinds 5 maart op het katshuis over manieren om te bezuinigen. Om aan de Europese begrotingseisen te voldoen zou het kabinet mogelijk tot 16 miljard euro moeten bezuinigen. Over het verloop van de onderhandelingen is de afgelopen tijd weinig naar buiten gekomen. De oppositie in de Tweede Kamer wil van het kabinet weten wat de schorsing precies betekent... D66-leider Pechtold. Ik zou daar graag ook van het kabinet, eh, naast dat begrip moeilijke fase... want dit was de eerste keer dat ze een 8 uur werkdag zouden gaan maken... die na drie uur is opgeschort. Ik zou daar ook graag een tijdstabel in willen hebben. 26 april eh, vergadert deze Kamer voor het laatst. 30 april verlopen de termijnen in ieder geval in Brussel. Ik zou graag een realistische tijdstabel willen hebben... en daar heb ik, denk ik ook, of heeft de Kamer u voor nodig, voorzitter... hoe dat nog verantwoord en dat is toegezegd... Dan te behandelen. Het kabinet is niet van plan te reageren op de uitspraak van de Tweede Kamer over het PVV-meldpunt. De Kamer nam gisteren een motie aan, waarin staat dat het meldpunt mensen onnodig wegzet. Ook regeringspartij CDA en ex-PVV'er Brinkman steunde de motie. D66-leider Pechtold wilde daarna weten hoe het kabinet die in het buitenland zou uitdragen. Premier Rutte schrijft nu dat de motie niet gericht is aan het kabinet... en dat hij al eerder heeft gereageerd op het meldpunt. Twee weken geleden schreef hij dat hij niet van plan is commentaar te leveren. Hij heeft steeds benadrukt dat het meldpunt een initiatief is van een politieke partij. In de Amsterdamse zedenzaak heeft hoofdverdachte Robert M. spijt betuigd. Hij zegt dat hij de enorme pijn die hij heeft veroorzaakt bij ouders en kinderen betreurt. Robert M. zei, het spijt me dat ik te laf was om het allemaal te voorkomen. Het is nooit mijn bedoeling geweest mensen pijn te doen. Niemand heeft dit verdiend, niet de kinderen en ook niet de ouders. Robert M. benadrukte dat zijn woorden niet gezien moeten worden als een rechtvaardiging van de feiten of als een smoes. In Den Bosch is vanochtend een grote actie gehouden door de Belastingdienst. In en rond de Graafse wijk zijn controles gehouden bij mensen die nog belastingschulden hadden uitstaan. Bij de actie zijn 29 auto's in beslag genomen en er is in totaal 20.000 euro geïnt. Volgens Omroep Brabant zijn drie mensen gearresteerd. Het weer zonnig en warm, temperatuur 12 graden aan zee tot 19 in het zuidoosten. Morgen eerst nog zonnig, in de middag bewolkt en daarna ook minder warm. Web verkeersinformatie. Files op de A4 de Haag Amsterdam bij Zoeterwouden, 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10, tussen Geuzenveld en knooppunt Koemplein, 7 kilometer. Er staat er een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. A 12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nieuwerbrug 3 kilometer. Na een ongeluk op de A 27 vanuit vanuitum naar Breda bij Breda Noord 2 kilometer. De rechter rijstrook is daar dicht. Helemaal dicht, nog steeds de N279 vanuit Roermond naar Den Bosch. De afsluiting is tussen Veghel en de A2. Er ligt daar nog steeds een lading slip op de weg. Het opruimen gaat nog een half uurtje duren. Deze maand in Plus Magazine. Uw eigen kind zorgt niet goed voor uw kleinkind. En dan bent u opeens de opvoeder. Hoe nu verder? Verzekeraars discrimineren vaak ouderen. Wat kunt u hier tegen doen? En maak kans op een elektrische fiets ter waarde van 3000 euro. Plus Magazine ligt nu in de winkel en is maar 2,95 euro. Uh, Theo? Ja? Zullen we lekker een bakje doen? Uh, ja, dat kan wel joh. Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk.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 Ga naar ik word lid van Max.nl of bel 0900 405 3x0. 10 cent per minuut. Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag. Elsbeth Gutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hij was in Syrië, werd daar gericht beschoten, bezocht de stad... die tot voor kort het centrum van de gevechten was... tussen het regeringsleger en de opstandelingen, Idlib. Een dag later werd Idlib gebombardeerd. Hij is desondanks heel huids terug en zit zometeen hier aan tafel. Oorlogsfotograaf Robert Godijn. Acht dames achter elkaar in een boot. Waar ze heen gaan zien ze niet. Het enige dat ze moeten doen is roeien tot de streep. En de vrouwen van de Holland 8 wonnen vier jaar geleden zilver in Peking. En dan gaan in Londen op zoek naar goud. Roeister Roline Repelaar van Driel maakt zich op voor haar tweede Olympische Spelen. Ja, hoeveel uren train jij per dag? Uh, we trainen 12 keer per week gemiddeld. En er zijn weken bij dat dat meer is en er zijn weken bij dat dat iets minder is. Um, ja, uiteindelijk is dat vier uh, uur per dag. Ja, je bent ook nog net afgestudeerd, hoorden wij. Ja. Hoe heb je dat dan gedaan? Ja, dat was wel een lastige combinatie. Zeker omdat we ook heel veel op trainingskamp zijn. We hebben eigenlijk een schema waarbij we drie weken in Nederland zijn... en dan twee weken in het buitenland en dat steeds op en af. En die weken dat ik dan in Nederland was... Um, ja, probeerde ik heel hard te werken aan mijn afstudeerscriptie... En uh, dat is gelukkig best goed gegaan. Nou, gefeliciteerd. En waarom ga je roeien in het buitenland en niet in Nederland? We hebben toch ook water hier. Ja, nou ja, het heeft onder andere met het klimaat te maken. In de winter um, is er gewoon kans, een grote kans dat je niet kan roeien in Nederland... Uh, vanwege ijs of veel wind... Nou, uh, hebben we af en toe een keertje. <laughs> ja, koud <laughs> dat al weg is. Dat, uh, ja, dat duurt wel even. Maar bovendien uh, heb je gewoon een, uh, ja, kan je je beter focussen. Um, wat ik al zei, ja, ik was bezig met mijn scriptie. En als ja. ik op trainingskamp ben, doe ik dat niet. Nee. Um, dan neem je gewoon alle tijd en, en heb je die goede focus... om je volledig met het roeien bezig te houden. Aanstaande vrijdag begint op SBS6 een nieuw programma. De Schat van Oranje, dat Erik van der Hof gaat presenteren. Goedemiddag. Arloes. Goedemiddag. Ja, het aantal van dit soort programma's kennen we al, wat is er origineel in dit programma, wat is er anders dan bij de andere programma's? Nou, wat anders is, is dat uh, we gaan op zoek naar een schat, een soort van jongensboek uh, wordt eindelijk uh, waarheid. Er zijn 13 bekende Nederlanders die met behulp van aanwijzingen uh, steeds dichter bij de schat moeten komen en de meeste mensen die de eerste beelden zien denken ach dat is Robinson, want dat zijn mensen op een eiland. Ja. Maar er zijn ook mensen die zien dan dat het een soort spel, een spel met een puzzel is. Die zeggen, ja, dat is de, uh, wie is de mol? Het is een combinatie van die twee. Nou ja, het is eigenlijk net weer iets anders. Het is net daar tussenin. En dat, uh, dat schatzoekerselement dat maakt het uh, ja, anders dan andere programma's. Vindt het zo. Frobert Buijs, we gaan het met jou straks hebben over een nieuwe hype onder jongeren. Namelijk de, de film en het boek The Hunger Games. Tieners in een... Apocalyptisch Amerika staan elkaar naar het leven. Moeten elkaar bevechten op leven en dood. Het is ook verkiezingstijd in Amerika. Hebben die twee iets met elkaar te maken? De thema's misschien. Okay. Nou, mogelijkerwijs. Uh, kijk, de hele uh, stemming in de Verenigde Staten is natuurlijk wel heel erg. Uh, nou, deels was hij voor uh, 2008 natuurlijk heel sterk. Hoe langer van nou, we, uh, we moeten voor onszelf opkomen. En we, we, we ieder streeft zijn eigen belang na. En dat is eigenlijk nu een beetje, is dat ook het idee van, uh, ja, uh, uh, de boosheid die tegen, de macht zit. En dat is nou, dat speelt ook in dat boek heel sterk. Capital is eigenlijk dat is de, de, de symbolisering van, uh, van uh, de macht. Uh, dus jij ja, zou kunnen zeggen, de, de uh, Main Street, tegenover Wall Street, zeg maar, nou, zo'n zo, zo, zo thema zou je daar wel in kunnen, en wat, in kunnen wantrouwen zien. Wantrouwen tegen uh, de politiek. Wantrouwen tegen politiek, wantrouwen tegen de overheid, wantrouwen tegen, tegen, tegen de machthebbers die uh, aan de touwtjes trekken en uh, anderen gebruiken voor hun eigen uh, ja, genot eigenlijk. Ja. Dichter bij de dag is vandaag Daniel D. Zijn gedicht u tegen drie uur. Wilt u reageren? Bezoek dan onze website. Dit is de dag.nu. Of reageer via Twitter en dan kunt u het best de hashtag DDD gebruiken. Robert Gordijn komt hier de studio binnen gerend. Van harte welkom. Goedemiddag. Ja, we gaan uh, praten over Syrië. Gelukkig ben je daar ook heel uit vandaan teruggekeerd. Dat was niet iedereen gegund. Laten we even luisteren naar een nieuwsfragment. Syrische autoriteiten hebben de lichamen gevonden... van de Amerikaanse journaliste Mary Colvin... en de Franse fotograaf Remy Utslik. De twee journalisten kwamen vorige week om... bij een beschieting in de stad Homs. Ja, Robert Gordijn, heb je daar wel eens aan gedacht... Dat zo gevaarlijk zou kunnen zijn dat je het met je eigen leven zou moeten bekopen... zo'n reis naar Syrië? Uh, nee, denk ik niet aan. Nee? Nee. Niet over nagedacht? Of... Nee, niet over nadenken. Express niet? Uh, nee, ik denk dat je uh, eerder moet zoeken naar balans. Uh, kijken hoe je de dingen in een goede perspectief ziet. En daar hoort wel een afweging bij van wat is het risico... maar dat ik er echt bij stil sta, nee. nee. Want dan moet ik de vliegtuigtrap niet naar boven gaan. Dan moet je gewoon helemaal niet vertrekken. Nee, dan moet je een andere bestemming nemen, Ibiza of zo, weet ik <laughs> of, wat. of dat eiland uh, van Erik. Ja, hè, ja. dat zou ik nog een weten. Waar ben je precies geweest? Ik, ik ben tot uh, 100 meter voor Idlib geweest. Ja, dat is een plaats. Waar ligt die ongeveer? Nou, deze... het zit even een nuance moet je maken. Dat is, je hebt de provincie Idlib. Dat is heel groot. Dat is bijna even groot als Utrecht. Maar helemaal vol met bergen. En je hebt de stad Idlib. Ja. En ik ben tot de stad Idlib geweest en rondgereisd in Idlib-provincie. Ja. En hoe gevaarlijk was het toen jij was? Uh, Behoorlijk in die zin dat uh, ik uh, wel 22 jaar ervaring heb. En een uh, man op een druk kruispunt is ook gevaarlijk. Maar als hij weet hoe hij het moet doen, dan komt hij in verder. Dus ah. dat is de overdenking. Ja. Maar uh, en over nu de gevaarlijkheid. <laughs> ja. ja, je moet altijd een beetje humor erin houden, ja. anders uh, is het over. Maar het punt is, de gevaarlijkheid ligt meer op dat je uh, moet erkennen en herkennen wat voor wapens zij gebruiken... zodat je weet of je een echte target bent, ja of de nee. Ze werken met klassiekers hele oude... waar de barrel van meer naar links of meer naar rechts gaat... dan in plaats van de target raakt. En dat weet je dan niet precies, of die naar links nee. of naar rechts gaat? Maar ik heb begrepen dat jij daar rondliep in een rood ski-jack. Ja, was, altijd. Was dat niet een beetje gevaarlijk dan? Uh, ik denk dat het een gevaarlijk keren is om dan met, uh, met uh, uh, armor en tracking te gaan. Met, uh, met uh, bullet-free jackets... Dat bestaat helemaal niet, maar ze noemen dat nou eenmaal zo. Mm -hmm. En een Helm. Ja, Want dan ben je echt pas een schietschrijver? Uh, nou, dan word je door de Free Syrian Army word je niet serieus genomen. Want dan denken ze eerder dat je militair bent. Ja. 100 meter tot die stad, zei je ja. net. Waarom op tot 100 meter? Waarom ga je niet door? Of waarom ben je uh, tegengehouden? Nou, het is niet waarom ik niet doorgaan. Ik wil wel doorgaan, want ik, ik, ik, ik, ik zoek wel de, de realiteit op. Dus dat is daar in die stad. En dat was dus onmogelijk om nou in te komen. Maar er zit een, een, een, een villa, zit daar boven op een berg. En die is ongeveer 100, kilo, of 100 meter van de eerste uh, flatgebouwen af. Die kun je dus zien. Maar als jij die flat kan zien, kunnen de snipers bovenop liggen. En die zien jou, en dat is ook gebeurd. Oké, We hebben onder vuur genomen. En daar toen ben je teruggegaan? Ja. Uh, nou, teruggegaan is een groot woord. Sorry. Maar <laughs> ik ben een stukje achteruit gelopen, want je loopt in een boomgaard. En doordat je in een boom gaat loopt, kun je makkelijke dekking zoeken. Het zijn allemaal van die olijfbomen, die zijn klein, weet je, dikke boomstammetjes. Daar kun je onder zitten. Want rennen, uh, ik heb nog nooit iemand horen, uh, sneller horen rennen dan een kogel. Dus het heeft geen zin. Je kunt beter eerst goed kijken, waar komt het geluid vandaan? Wat zeggen die mensen van FSA, want die hebben er ook verstand van? FSA, dat waren de, de... Free Syrian Army. Ja, ja. dus jij, jij was, je trok op met, dat, met de Free Syrian Army? Ja, dat is de enige manier. En die namen jou dan ook mee naar plekken waar je naartoe wilde. hoe gaat dat dan in de partij? Ja, ik probeer daar naartoe te komen. Ik spreek geen Arabisch. Maar ik had een uh, Tunesische fotograaf bij me die ik kende van Tunesië. En die spreekt vloeiend Arabisch. Dus zo konden we dan een beetje onze weg bepalen. Maar uh, in, binnen de moslimcultuur is het heel erg dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor je. En dat ze dus niet willen dat jij uh, iets overkomt. Nee, dus ze zorgen goed voor je. Uh, in principe wel, ja. ja. En ze zeggen niet doe de ski-jack uit. Uh, nee. Maar gaat dat niet vringen? Want jij wil denk ik ook bepaalde dingen. Ja. Levert dat geen conflict? Nou op? ja, als je dus dan de vraag zou kunnen stellen van uh, heb je dat kunnen maken van wat jij wil? Ja. Dan zeg ik nee. Want ik had wel meer wingen. Maar je zit, zit vier dagen, vier en een half dag ben ik daar binnen geweest. Waarvan ik eigenlijk drie en een half dag van zeefhuis naar zeefhuis gegaan ben. En dan heb ik eigenlijk maar één dag kunnen fotograferen. En dan praat je over acht uur of negen uur. Mm -hmm. Dat is het maximale wat erin zit over die vier dagen. Dan doe je wat tussendoor dan. Maar dat, dat is de verhouding ongeveer. Ja. Terwijl je, jij, jij had wel meer gewild, waarschijnlijk. Ja, en ik had graag uh, hospitals willen bezoeken. Ik had uh, heel graag uh, scholen willen bekijken, ook al zijn ze leeg. Weet je wel, het, het laatste woord in Arabisch op een schoolbord. Hm. Terwijl de docent er wel staat, maar de kinderen er niet zijn. Dat is bij mij een beeld... Wat ik wel zou willen maken, de hospitalen. En dan gaat het niet echt om de gewonden, maar wat er omheen zit het verdriet van die mensen. En, mm -hmm. en waar zijn ze nou op tegen? En hoe zien zij de oplossing? En wat is de oplossing uiteindelijk? Dat is interessant, lijken me. Ja, maar wat trof je aan? Uh, Wij hebben, we krijgen heel moeilijk een beeld van wat er nou werkelijk gaande is. Wat, wat heb je gezien? Nou ja, ik denk, ik denk. En dat is de kracht, denk ik, van een fotojournalist. Je moet even tussen de regeltjes doorlezen van het nieuws... en dan krijg je wel het goede beeld, denk ik. Maar dan moet je wel een beetje op gefixeerd zijn en gefocust zijn... dat je dus zegt van, daar zit het probleem. Want ik lees ook altijd, de kleine stukjes in de krant... zijn vaak interessanter dan de grote artikelen. Want hm. dat is meestal van een, een journalist die in Beirut zit... Ja, of hij zit in, in, in Italië of in Amsterdam of in Hilversum. Nou ja, ons beeld is, je hebt hm. de Syriërs, het leger... die hebben de overmacht en je hebt aantal mensen die proberen er wat tegen te doen... maar dat lukt allemaal niet zo. Ja. En er is heel veel geweld, vooral van de kant van het leger. Is dat het juiste beeld? Nou, ik denk dat je het, het geweld van de, van de FSA niet moet onderschatten. Dat zijn de opstandelingen, hè? Ja, dat zijn de, de opstandelingen. De, ja. de Free Syrian Army, uh, de, Er zijn geen bewijzen voor. Maar ik, ik weet ook dat, dat uh, het Syrische volk uh, uh, heel erg geneigd is... om uh, elkaar uh, pijn te doen en te martelen. Dat is gewoon een standaard uh, uh, clausule die ze hebben. Uh, daar heel veel uh, toeristen vroeger ook al het probleem hadden... Om daar binnen te komen, het is een wat dat betreft een agressief land. Maar als je met de mensen echt omgaat, dat zijn ze en ze hebben niks te duchten van je, dan dan is het koek en ei. Dan is het echt geen probleem. Maar wat hoorde je van de mensen? wij krijgen hier het beeld, iedereen wil onder die onderdrukking van Assad uit. Ja, jij sprak met de rebellen, dus die zullen dat ook gezegd hebben. Maar is dat ook wat de meeste Syriërs willen, denk je? Nou ja, weet je, het punt. Is wat ik toen de tijd ook al zei van wat ik wat ik trof in Cairo is dat. Dat eigenlijk uh, Mubarak is weg. Lang leven Mubarak. Want namelijk, het punt is dat al die mensen bij elkaar. zijn ook Mubarakjes. Die willen allemaal de baas zijn over een ander. en zeggen van hoe ze het moeten zijn. en hoe ze het niet moeten zijn. Of ze ook vrome moslim zijn, ja of de nee. Terwijl uiteindelijk alleen Allah kan beslissen. of je vrome moslim bent. en niemand anders. Maar dat is daar die cultuur, is dat zo. En dat is precies dat. als je gaat analyseren wat de FSA werkelijk is. dat zijn eigenlijk. Ja, de oude bromsnor of zo, van Zwiewitje of zo. Weet je? Dus, dus, dus je <grijg> moet je voorstellen: dat is een dorp. wat door hit hun run-action. is aangevallen door het militaire leger. Het militaire leger kan daar niet blijven, want er zijn hele smalle straatjes. Daar kun je niet met een tank doorheen rijden. Nee. Nou, daar dus zit je vast. Dus, militaristisch is dat niet goed. Dus ze zoeken ze van afstand van twee kilometer. schieten ze op die gebouwen en hopen dat ze iets raken. Wat namelijk het punt is: dat, dat, dat het leger ook bang is. om uit die tank te komen. Normaal een normale tank-eenheid heeft zijn commandant. Zijn schutter, uh, zijn kanonschutter uh, en de tankrijder. En er zitten er drie of vier mensen extra in die dus vooruit lopen, die de target zoeken... die met de tank communiceren en zeggen... joh, daar moet je op schieten, daar moet je op schieten. Ja. Die hebben ze niet. Nee. Dus ze schieten in de wilde weg. Ja. En dan hopen dat ze iets raken. Nou, wat je uiteindelijk resulteert is dat mensen bang worden. Dat is ook de bedoeling van hun. De vrouwen en de kinderen die zijn naar Turkije gevlucht. Dat is 50 kilometer vandaan ongeveer. Of die zijn nog onderweg. En dan blijven de mannen, die gaan eigenlijk weer terug... En die gaan zich bewapenen, want de ene heeft wel een jachtgeweer liggen... en de andere heeft nog een oude Glashnikov liggen. En dan is er nog een verschil tussen de, de Glashnikov zijn er niet zoveel... maar meer de, de, de AK-47, dat zijn de Chinese wapens. Mm -hmm. Maar ja, als je ziet wat, hoe ze onderhouden zijn en wat maar, ze daarmee ja, wat, kunnen... Maar wat, hoeveel slagkracht hebben die rebellen? Denk je dat die in staat zijn om dat, dat leger weg te jagen? Of Nee, dat er niet nee, nee absoluut niet. Ze hebben de, de, de, de, Elke, elke uh, uh, uh, Syriër behoort 2,5 jaar in het leger te zijn. Je kunt afvragen wat ze geleerd hebben, maar ik denk dat ze eerder onderdrukt worden dan dat ze echt uh, leren hoe ze een, een echt uh, moeten aanvallen. Maar wat je nu wel hebt, is natuurlijk dat er een aantal kapiteins, majors, uh, admiraals, overgestapt zijn naar de FSA. En die hebben de kennis, hm. onder andere, hm. om iets militaristisch te doen. Dus op termijn zou dat misschien een mogelijkheid zijn? Ja, daar impliceer je dus mee dat het een langdurig conflict gaat worden. Want hoe krijg je de wapens weer van de straat? Hoe krijg je de boosheid uit de mensen... Ja, want de mensen waren boos toen jij sprak? Ja, Natuurlijk zijn ze boos en daarvoor is het ook zo van... Kijk, je, is, ze vinden die Assad helemaal niet probleem, want die zit 500 tot 800 kilometer van hun vandaan. Dat interesseert ze eigenlijk helemaal niks. Maar de onderdrukking, uh, ze hebben daar geen internet, mobiele verkeer, uh, telefoonverkeer is heel moeilijk aan de grens. Dan hebben ze allemaal Turks netwerk, want de rest is, het ligt allemaal plat. Hm. Dus, dus uh, de mensen hebben geen perspectief en dat is het probleem eigenlijk. Ja. Maar in doet... feite ook. Over... Nou, je zegt ook in het begin van het zijn allemaal tot een behoorlijk gewelddadig land eigenlijk. Je, dat je eigenlijk zegt van nou eigenlijk kunnen ze niet zonder een dictator. Uh, het dus hele idee wel. van democratie is een beetje. Ja, maar, ja, misschien wel. En dat zie je in, in, in, in, in Cairo ook. Ik mm -hmm. zag van de week zag ik een, een documentaire over uh, Back to Tahir Square. Nou, als je dat ziet dat een man gewoon een huis binnenkomt en zegt van wie zijn die mensen hier aan het filmen. En je mag alleen maar filmen wat pro-Cairo uh, uh, is. En anders willen we het niet hebben. Dus daarvoor zeg ik al, het zijn allemaal een soort mm -hmm. diktateltjes bij elkaar. Mm -hmm. weet je wel? Mm -hmm. Dus democratie bestaat daar. Dat is niet, niet de basis van democratie ja, lijkt mij. Zo'n plan als wat er nu is van Anan om uh, uh, ja, toch een soort bestand uh, af te sluiten. Ja, ik zie al aan je gezicht dat je daar niet echt in gelooft. Zit er wat ja, in? Eh, ik, ik, ik, ik, ik, ik weet dat oudere mensen dan op een gegeven moment hun hersenen niet meer goed goed werken. Maar bij deze man <laughs> is echt alles verkeerd. <laughs> Sorry hoor, maar die man die moet <laughs> gewoon... bij, uh, Koffie aan dan? Ja, oh. absoluut. Nee, daar ben ik. Ik uh, dacht, nee... ja, dacht dat zo'n ja, verstandig man was. Ja, dat zal verstandig zijn met zijn bankrekeningen. Maar dan houdt het ook op, weet je wel. Maar misschien <laughs> dat hij dat weet. Nee, een corridor creëren voor twee uur om humanitaire acties te ondernemen. Onmogelijk! Je hebt geen radioverkeer. Want dat wordt gestoord door, door Assad. Ik heb, een, uh, ik heb altijd mijn beacon bij me. Mijn satelliet uh, ontvangen en transmitter. Daar kan ik mijn foto's mee sturen. Ja, die wordt gestoord. Dan moet je dus echt uh, gaan zoeken en hopen dat je tussentijd iets kan doen. En dan vol gas geven en dan kan je eruit komen. Maar dat is het eerste probleem. Dan om daar die wegen op en af te gaan. Dat kan niet, want je moet lang te, langs de FSA om in een stad te komen. Nou, uh, uh, wil je dat in twee uren rekenen? Nee, dan moet je echt zeggen, moet luisteren. Vanaf het vrijdaggebed... Ja, wat er is, ja, dan is de rustdag gaat beginnen eigenlijk in principe. Dan moet je zeggen, een heel weekend, ja, geen schieten meer. Maar ja, wie houdt zich daaraan? De meeste van de gasten van de FSA hebben geen radio. Die hebben geen boodschap eraan. Die zeggen, ja, maar luister, maar hij schoot, dus dan schiet ik weer terug. En uiteindelijk is het zo, ja, waarvoor schieten ze dan? Ja, ze schieten eigenlijk meer niet om iets te raken... maar ze schieten gewoon om te laten zien aan de ander... dat ze er nog zitten en dat ze wakker zijn. En als de anderen dan terugziet, dan zeggen oh, hij zit er ook nog. Ja. Okay. Dus dat gaat niks oplossen, du duidelijk. Een soort van leven steken. Maar is er wel een oplossing of niet? Ik denk wel dat een oplossing is. Alleen ik denk dat je dan uh, uh, zoiets als wat met Libië gebeurt... dat de NAVO iets moet gaan ondernemen. En dat kan, want het is namelijk uh, lig aan het water. Ze kunnen daar met marineschepen komen. Ze kunnen, wat, wat, wat uh, Rosenthal heeft gezegd, een, uh, een internetverbinding opbouwen... zodat ze meer communicatie krijgen met elkaar. En ik denk dat daar een beetje de basis ligt. Communiceren is de basis tot democratie. En dat zal eentje wel oplossing Maar dan praat je over vijf of tien jaar. Je moet eerst die hersenen de andere kant op laten werken... en die neuzen dezelfde richting in krijgen. Nou ja, ik heb bijvoorbeeld een foto die op de site staat... wat kenmerkend is uh, uh, daarvoor. is bijvoorbeeld een beeld van Assad... met een ijzerdraadje, met een schoen op zijn hoofd... bovenop de olijfplantages. Ja. Nou, dat is nou kenmerkend hoe zij dus daarover okay. denken. Welke site is dat? Onze site of die van jou? Van jullie. Www. Dit is de nu. Straks gaan we praten over een nieuwe hype onder jongeren, The Hunger Games. een op, op een trilogie gebaseerde film die scholieren weer aan het lezen krijgt. Maar nu gaan we verder met Roline Repelaar, een van de roeisters... die uit is op goud bij de Olympische Spelen deze zomer. Dit is niet het geluid van een galei uit de oudheid. Het zijn de roeieriemen van de Dames Holland 8... Vier jaar geleden behaalde deze equipe een zilveren plak in Peking. Dit jaar liggen de ambities hoger. Roline Repelaar van Vriel is één van de acht roeisters en droomt van Olympisch goud in Londen. Het gaat alleen maar hard als we alles precies hetzelfde doen. Maar uiteindelijk wint degene die het het meeste wil. Het gaat om power per haal. We zijn bereid er alles voor te geven. Dag in, dag uit. Alles in het teken van goud. Uiteindelijk wint degene die het het meeste wil, hoorde ik je zeggen. Ja, nou ja, um, dan ga je er natuurlijk vanuit dat iedereen uh, even hard getraind heeft... en uh, precies uh, dezelfde efficiëntie levert, dat is natuurlijk niet zo. Maar wilskracht is absoluut een hele belangrijke factor um, bij het roeien... en ik denk bij topsport in het algemeen. Maar iedereen die zit te roeien doet zijn best? Dat is zeker waar. Maar je moet ook gewoon mentaal heel sterk zijn om heel diep te kunnen gaan... En ik denk niet dat iedereen dat even goed kan. En dat, dat heeft ook met, ja, met wilskracht te maken. Men, de, de men, het mentale element is bij roeien heel belangrijk, zeg jij. Ja. Dat had ik nog nooit bedacht. Ja, nou ja, gewoon überhaupt met topsport. En met name, denk ik, uh, fysieke sporten. Uh, waar je echt het uiterste uit jezelf moet halen. Um, dan moet je dat, uh, je moet ja, jezelf ook... Uh, ja, je moet durven om heel diep te gaan. Ja. En dat moet je doen om goud te halen. Um, en dat, ja, daar moet je mentaal ook wel sterk voor zijn. En wat is dan heel diep gaan? Dat je overal pijn hebt? Dat je niet, ja, gaat niet zeker meer pijn wil? doen. Ja, precies. Je lichaam zegt eigenlijk: nee, hou ermee op. Um, maar je kan altijd dieper dan dat moment dat je lichaam zegt. Uh, ik wil niet meer. Je stapt, als bed, nog, ja, als ja, we nee. begonnen met hardlopen, gaat oh, ja. dus het allemaal. Ja, zijn het dan vooral je armen? En uh, nee, benen. Met je alweer. benen vooral. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Oh. Die gaan pijn doen en dan wil je stoppen, maar dan moet je door. Ja. Ja. Je zit met z'n achter in zo'n boot. Ja. Jij zit ergens in het midden, heb ik me laten vertellen. Dat klopt. En daar moet je eigenlijk zitten als je de sterkste bent. Ja, het is zo. Um, uh, ja, je doet natuurlijk allemaal hetzelfde. Dus een leek denkt van nou, wat maakt het nou uit of je voorin of achterin in de boot zit? Dat maakt wel degelijk uit. Um, eigenlijk is het zo dat. Uh, de nummers uh, drie tot en met zes, dat noemen we het powerhouse. En daar zitten dus de, de sterkste eigenlijk van de acht. En op boeg en op slag zitten de wat meer technische en ritmische mensen... die dus heel goed dat ritme aangeven en kunnen ondersteunen. Die bepalen het ritme waarin er geroeid wordt, ja, zeg maar. Ja, precies. Ja. En jij moet gewoon uh, geweld leveren. Nou ja, ik, doe, ik ondersteun dat natuurlijk wel. Maar ja, eigenlijk de motor van de acht zit in het midden. Ja. ja. Maar ik las ook ergens dat jij stiekem eigenlijk ook wel voor in de boot zou willen zitten. <laughs> nou ja, kijk... Uh, in Peking zat ik uh, op vier, dus midden in de boot. En ik, ik weet gewoon dat dat, um, dat dat mijn plek is. Of in ieder geval in het midden. Daar hoor ik. Ja. <laughs> en waar het mij uiteindelijk om gaat, is dat we de snelste acht hebben. En als dat betekent dat ik in het midden zit, dan vind ik dat prima. Alles en, voor het team, maar precies. diep in je hart. Nou ja, natuurlijk, je wil altijd... Uh, ook technisch wil ik bij de beste horen. Ik wil gewoon altijd het beste zijn. Dus uh, dan heb je wel natuurlijk ook de ambitie om om ook uh, op technisch niveau dat, uh, het niveau van de slag te halen. Ja, als dat, dat trainer op een dag zegt... Uh, uh, Rolien, ga jij maar helemaal voor in de boot zitten... dan maak je wel een klein sprongetje. Nou, dan denk ik, oh, nou, ik heb er een technisch goed vooruit gegaan. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Maar dan zit er een heel klein meisje misschien ergens in het midden. Nou, die hebben we niet, maar... Ja. Ja. Nee, zijn ze <laughs> allemaal poten gedaan? Dus? Nou, wel allemaal heel sterk. En ik moet zeggen dat de gemiddelde lengte um, uh, nu uh, kleiner is dan in Peking... Maar uh, de gemiddelde kracht niet. <laughs> okay. Dus uh, we hebben daar uh, goed, uh, flink sterke dames voor teruggekregen. Acht jaar geleden won jullie Brons in Athene. Vier Super. jaar geleden gebeurde dit in okay. Peking. Okay. In ieder geval nog 1250 meter te roeien voor de Nederlandse boot. En ze liggen nog altijd in vierde positie. Met nog 250 meter te roeien. En Nederland gaat op weg naar brons. Op weg naar de passage van de Canadezen. En nu zijn ze er voorbij. Team USA, die pakt hier het goud. Dan kijken we naar... De tweede plaats is voor Nederland. De derde plaats voor Roemenië. Een zilveren medaille voor de Nederlandse vrouwen. Wat een geweldig succes. Ja, beleef je het opnieuw of valt het mee? Uh, nou ja, wel een beetje jammer dat hij niet. Uh, het wordt niet nog benoemd, de eindsprint uh, die we toen deden. Maar dat was wel echt iets uh, Spectaculair. spectaculairs. Mm -hmm. En ook als we het zelf nog terugkeken daarna, dan dachten we: nee, nee dat kan toch niet dat we nu nog zilver gaan winnen? Nee, dat lukte toch. <laughs> maar, maar ja, we, we waren er zelf bij en het was echt gelukt. Ja, acht jaar geleden brons, vier jaar geleden zilver. Dan is er maar één optie uh, deze zomer. Dat denk ik ook, ja. Maak jullie kans? Uh, ja, zeker. Ja, we maken kans. Ik bedoel, het wordt lastig. Um, er zijn een aantal landen die, die, die om de medailles strijden en daar horen wij bij. Ja. En de afgelopen jaren is Amerika altijd de winnaar geweest. Alleen je zag wel dat het afgelopen jaar dus verschillen kleiner zijn geworden. Ja. En wij hadden de pech op het WK dat we gewoon. Ja, ik zelf was ziek uh, op de finale dag. Ik had een darmvirus, dus ik, ik lag op bed en dus we voeren met een reserve. Um, ik denk dat het hele team wel verzwakt was, omdat er heerste gewoon een virus daar. En... Zes dames waren ziek, hoorde ik. Ja, uiteindelijk die week zijn. Ja, maar dat is, dat is een ander team al dan van vier jaar geleden. Want jullie ja. zijn niet met dezelfde acht meiden. Nee, nee klopt. Nee, daar zijn uh, flink wat. Uh, er zijn er drie van over. Ja, drie ja. van over. En zijn dit uh, andere meiden? Ja, uiteraard. Maar ook zitten ze anders in elkaar? Is het anders samenwerken? Ja, ja het is een andere, andere groepsdynamiek ook. Ja, je, uh, uh, er is veel meer nadruk gelegd op fysiek eigenlijk. Dus uh, in, Athe of in uh, Peking. Um, waren we een hele technisch goede acht. Nou ja. ik, denk, ik denk dat wij de beste technische acht waren van, wat, wat, van de wereld. Wat kan je als je technisch heel goed nou, kan roeren? Dan hoe je heel efficiënt. Dan, dan alles uh, wat, je, wat je aan energie levert... wordt resu ja, resulteerd Wordt omgezet ja. in, in snelheid van de boot. Ja. En um, de Amerikanen bijvoorbeeld zijn gewoon heel sterk. Maar die het ziet er ook niet uit. Ja. <laughs> ja, gewoon rammen. <laughs> en... Um, Nederland staat er onbekend dat ze technisch goed kunnen roeien... maar we zijn een beetje slungel, slungelig uh, mensen. Nee, daar staan Nederlanders natuurlijk überhaupt onbekend ja. lange, lange mensen. En um, daar hebben we geprobeerd een, uh, een slag in te slaan. Dat we ook gewoon echt een stuk fysiek gewoon een stuk sterker Dat uh, nou, betekent dus ja. dat jullie uren in de sportschool uh, aan de gewichten hebben gehangen? Um, nou, ja, veel op de ergometer, dus dat is een roeimachine. En als je daar, uh, daar kan je heel goed gewoon puur fysiek kijken wat, uh, wat doe je of hoe sterk ben je. En daar zijn we gewoon echt een stuk sterker geworden met z'n allen. En jij bent dan weer de sterkste van alle Nederlandse vrouwen. Ja. Oei. <lacht> Best gevaarlijk. <dan. lacht> <lacht> nou, heb je ook al naar die armen gekeken? Hè? Ja, heel <lacht> veel. De benen. Nou, laten we zien. <lacht> Zijn jullie vriendinnen van elkaar? Um, ja, nou ja. We zien elkaar al zoveel dat het niet zo is dat we buiten het roeien ook nog heel veel afspreken. Maar we hebben het absoluut erg gezellig met elkaar. Want dat als je een keer. <laughs> je hebt ook wel eens ruzie met iemand als je de hele dag bij elkaar op de lip zit. Ja, nou ja, je, ruzie hebben we niet echt. Maar uh, wel, je hebt natuurlijk gewoon discussies. Maar dat, is, dat hoort erbij. Ga je en, dan minder hard of harder als je ruzie hebt? Um, nou, ik denk niet dat het de snelheid uh, hoeft te beïnvloeden. Zeker niet. Nee. Oké, okay. dus nee. dat, dat hoeft niet uit te maken. Nee, nee, ik denk. Uh, moet ook, je, je klaar. Moet je elkaar aardig vinden? Nee, of kan er iemand in het team zitten waarvan je denkt: nou, ah, vrees dat mensen. Ik, ik denk dat dat niet, niet hoeft, maar bij ons is dat niet het geval. En tegendeel, we hebben het, uh, ja, we hebben het gewoon heel leuk met elkaar. Hey, vinden ze alle zeven aardig? Negen ze? Oh, ja, we zijn in de acht, dus we zijn met, met de stuur erbij met negen. Ja. En uh, ja, we hebben het, we, het is echt een team en iedereen heeft er echt super veel vertrouwen in. En nu, we zijn dus vorige week is de selectie bekend geworden. Ja, jij zit bij de acht. Ja. Was dat nog spannend? Um, ja, het is altijd een spannende beslissing. Ook al heb je wel, natuurlijk weet iedereen wel een beetje hoe die ervoor staat en of hij in een gevarenzone zit of niet. Maar er komt toch wel heel veel stress bij kijken. En je merkt gewoon die hele spanning die bij iedereen heerst, dat heeft ook invloed op jezelf. Ja, want er zijn nu acht mensen aangewezen en twee reserves. Ja. In principe verandert dat niet tot en met Londen. Nee. Als, jij slechter gaat, als je als nee. vorm slechter wordt, dan blijf je toch zitten. Ja. Het is niet zoals met voetballen dat je gewisseld kan worden voor iemand anders. Nee. Ja, natuurlijk als je geblesseerd bent, wel. Ja, dan wel, maar anders niet. Nee. Nee, en dat geeft wel nu een gevoel van rust. Ja, en dat je gewoon met z'n allen echt kan werken aan dat ene doel. En, en dat is gewoon heel fijn. Dat, het we, dat er weer zekerheid is van: oké, okay, we kunnen er nu samen achter staan. Ja. En dat is uh, heel fijn. Ja. Wat is het moment dat je het gelukkigst bent? Oeh, dat is een uh, lastige vraag. <laughs> <laughs> um, ja, goed, frusteren natuurlijk. Het, kijk, uh, als ik op 3 augustus uh, naast mijn nachtkastje uh, kijk met een gouden me die daar maar een gouden medaille op. Uh, op licht, dan, dan ben ik heel gelukkig. Ja, ja. Maar dat is niet tijdens een training dat je denkt van... wauw, wie ben ik dat ik dit doen mag? Uh, nou, de afgelopen weken is het natuurlijk, uh, afgezien van die selecties, res, uh, met het mooie weer, en als het weer lente wordt, uh, dan besef ik me wel eens van, nou, ik heb nog niet zo'n slechte baan. Nee, uh, want <laughs> zo zie je het, is wel je baan. Ja. Studie is klaar en je ja. gaat nu gewoon door met roeien, ook naar de Olympische Spelen die komen. Uh, dat weet ik nog niet. Nee, dat, dat wil ik nog niet met zekerheid zeggen. Nee, ik, ik zal sowieso een stap terugnemen en even... Uh, op adem komen. Ja, want je ja. bent... Hoe komt nou de keuze tot stand tussen zeg maar uh, in een 8 of in een 4 of in een 2? Uh, hoe ja, we... Dat is eigenlijk niet per se een, een individuele keuze. De, de Roeibond um, en, en NOCNSF hebben eigenlijk ook die hebben heel duidelijk prioriteit gelegd bij de 8. Mm -hmm. uh, dat betekent dat uh, alle ondersteuning naar de 8 gaat en de 8 heeft ook de meeste medaillekansen. Um, nou, daar wil je in zitten. Dus ja, ja. Ja, daar wil je bij zijn. Uh, dus, dus ga je voor de acht. Ja. Ja. Je bent 28? Over 4, 7. 7, excuse. <laughs> hey, over 4 jaar ben je 31 als ik snel reken. <laughs> ja. Kan je dan nog mee of ben je dan ja, echt? oud? Ja, kan. Zeker. Dus zeker. als je wil en je kan nog de, de, de moed opbrengen... dan zou je nog vier jaar door kunnen. Ja, ja, ja. absoluut. Ja. Maar dan moet je eigenlijk wel goud halen of niet? Of nee, misschien juist wel niet. Als je, ja, het niet ja, haalt. je moet op je hoogtepunt stoppen. Hè? Ja. <laughs> Meteen na het nieuwsoverzicht van half drie praten we aan deze tafel met Erik van der Hoofd... over een variant op Wie is de Mol en Expeditie Robinson, de Schat van de Oranje. En met Govert Buis over een nieuwe hype onder jongeren, de Hunger Games. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Job Boot. Radio 1, het NOS-journaal. Het kabinet zal de Europese Commissie uiterlijk 30 april laten weten... hoe het gaat voldoen aan de Europese begrotingsregels. Dat staat in een brief van premier Rutte aan de Tweede Kamer. In het Nederlandse begrotingsplan zal niet staan... wat nog niet naar de Kamer is gestuurd, schrijft de premier. In de brief staat ook dat de Kamer zal worden geïnformeerd... als de gesprekken op het katshuis zijn afgerond... zodat er een debat over kan worden gehouden. Intussen verlopen de onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV... over de bezuinigingen moeizaam. Voor het overleg in het katshuis was vandaag acht uur uitgetrokken... maar na drie uur werden de besprekingen afgebroken. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst gaan de gesprekken morgen verder. Het kabinet is niet van plan te reageren op de uitspraak van de Tweede Kamer over het PVV-meldpunt voor Oost- en Midden-Europeanen. De Kamer nam gisteren een motie aan waarin staat dat het meldpunt mensen onnodig wegzet. Premier Rutte benadrukt opnieuw dat het meldpunt een initiatief is van een politieke partij en niet van het kabinet. Rokken van Indonesische vrouwen moeten altijd tot over de knieën komen. Dat vindt de Indonesische minister van religieuze zaken. Hij wil wetgeving zodat vrouwen in korte rokjes uit het Indonesische straatbeeld verdwijnen. De Indonesische regering is bezig met wat wordt genoemd een strijd tegen pornografie in de samenleving. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANEB verkeersinformatie Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... staat file bij Dorp 3 kilometer. De A10 West naar Zaanstad tussen Osdorp en de Koentunnel 5. A28 van Utrecht naar Amersfoort... tussen Leusden Zuid en Knoopend Hoevelaken, 4 kilometer. Staat daar een kapotte vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. De N279 Helmond richting Den Bosch is dicht tussen Veghel en Den Bosch. Er ligt daar een ladingslip op de weg. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel. Robert Gordijn, oorlogsfotograaf en recent terug uit Syrië gekomen. Roeste Rolina, Repelaar van Driel, aast met zeven dames op een gouden medaille op de Olympische Spelen in Londen. Erik van der Hof over een nieuw programma, De Schat van de Oranje. En Govert Buis over de Hunger Games. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag #DIDD Of ga naar de website ditstedag.nu. We beginnen in Den Haag, want daar is de radiostilte... die heerste rond de onderhandelingen in het kasthuis breed doorbroken door een uh, sms van de RVD, Joost Vullings. Jazeker. Wat vond er precies in? Nou, dat de onderhandelingen door een moeilijke fase gaan... en dat is de onderhandelingen voor vandaag zijn afgebroken. Ze hadden er acht uur voor uh, uitgetrokken. Ze hadden tot zes uur vanmiddag doorgaan. Maar goed, uh, alle uh, partijen, de drie partijen, VVD, CDA en PVV... hebben het katselenhuis inmiddels verlaten. en Iedereen heeft zich uh, teruggetrokken in de eigen bastions uh, om te overleggen over de situatie die ontstaan is. Maar de Rijksvoorlichtingsdienst laat wel weten dat ze morgen doorgaan. Dus een moeilijke fase, geen dreuk. Maar voor de oppositie, met name Alexander Pechtold en Jolande Sap... reden om gelijk te reageren. Mijn ervaring zegt dat als de zon buiten kennelijk schijnt, dat het binnen dondert. Want als je vandaag kijkt. Het zou voor het eerst een keer zijn acht uur vergaderen. Nou, dat vind ik voor onderhandelaars al een heel matig tempo kijkend naar de afgelopen weken. Als je dan na drie uur stopt, dan is er iets goed mis. Maar tegelijkertijd gaan ze morgenochtend gewoon weer door. Ja, als ze nu ja, zeggen dat ze niet meer doorgaan, dan hebben we echt een probleem. Maar waar ik mij zorgen over maak, is hoe gaan we nog realistisch uh, de maand april door? In april hebben we zelf afgesproken moet de begroting op orde zijn, moet er een debat zijn, moet de Kamer kunnen controleren en dat allemaal niet met een minderheidskabinet, maar een kabinet wat maximaal 75 zetels in de zak heeft. Nou ja, ik put er hoop uit. Ik put er hoop uit uh, dat uh, Rutte toegeeft dat het niet lukt in deze moeilijke crisistijd om met een, uh, een, een smalle uh, rechtskabinet wat nog maar 75 zetels in de Kamer heeft eruit te komen. Dus als het echt zo moeizaam gaat, nou, dat zullen ze dan nu wel ook aan het doen zijn. Dan zou ik zeggen, Rutte tel je knopen geeft toe dat die missie mislukt is. Dan ontstaat ook de ruimte als het kabinet demissioneer wordt... dat de Kamer verantwoordelijkheid neemt... dat we volgend jaar toch met een fatsoenlijke begroting naar Brussel gaan. En dan kunnen we na de verkiezingen ook echt gewoon een begin maken... met die broodnodige modernisering van onze economie. Ja, Jolande Sap van GroenLinks die eh, gelijk denkt... nou, mooi, we gaan door naar verkiezingen. Maar goed, de onderhandelingen gaan morgen dus wel door, eh, vooralsnog. Dus eh, Jolande Sap moet nog even wachten, denk ik. Ja, want de Durf jij het aan? Is er hommelis in de tent? Ja, uiteraard. Kijk, ze hebben natuurlijk de eerste weken van die onderhandelingen... dan worden dossiers afgetast, dan worden wat, wat plannetjes tussen haakjes ingevuld... en zo langzamerhand zijn ze in de fase gekomen van echt knopen doorhakken... de grote hobbels nemen. En ja, daar gaat het altijd moeizaam. Uh, de, de Geert Wilders, uh, iedereen moet echt pijnlijke maatregelen gaan slikken. Dus het zou uh, eerlijk gezegd ook gek zijn als ze er in één keer uit zouden komen. Uh, dus uh, ik raak volgens nog niet in paniek... Het hoort er een beetje bij, een moeilijke fase. Maar na een moeilijke fase komt doorgaans het besef. jongens, als we zo doorgaan, okay. dan gaat het echt mis. En dan wordt de weg omhoog gevonden. Maar het kan ook zijn dat dit het begin van de weg naar beneden is. En dan volgt er vrij spoedig een breuk. We zullen het snel weten Goed, de komende dagen. Joost Vullings, blijf rustig. Zo'n 400 jaar geleden werd in de Golf van Malacca... een complete vloot van de VOC verslagen door de Portugezen. Slechts één schip overleefde dat gevecht En de kapitein daarvan heeft hier op dit eiland een schat begraven. Dertien bekende Nederlanders gaan op zoek naar dat goud. Zoveel zwaarder dan gedacht. De dingen die we gedaan hebben en wat we moesten doen... was zoiets angstaanjagend, <lacht> dat durven grote kerels nog ineens. Erik van der Hof, dus jij bent zo'n grote kerel. Ja. Jij presenteert vanaf vrijdag de schat van de Oranje. Uh, ligt dat schip daar echt op de bodem? Nee, het uh, grappige is dat de Oranje is als enige uh, ontsnapt aan die slag. De, de vloot was verslagen door de Portugezen. En de oranje is volgens mij een jaar of vijf of zes later... pas voor de kust van Lowenstoft uh, in een gevecht uh, tot zinken gebracht. Ja. Dus die heeft daarna nog uh, een aantal jaren trouwendienst gedaan aan de VOC. Oké, okay, en die schat die hebben jullie bij SBS gewoon lekker bij elkaar gespaard? Ja, okay. SBS heeft veel tijd gehad om te sparen de laatste <laughs> tijd. Dus, uh... ja. die ligt daar dus begraven. De mensen gaan dan op... Uh, op jacht daar naartoe, die moeten dat ding gaan vinden. Is het ook om een beetje het gevoel van trots, de VOC-mentaliteit aan te wakkeren... Nee, dat u ik... aansluiten bij die VOC? Geestelijk vader Jan-Peter Balten. Ja, Jan ja laat hem even noemen, zijn naam ja. met ere. Ja, Jan-Peter had uh, televisieconcepten kunnen ontwikkelen... Ja, en dat gaat hij kunt. misschien ook doen uh, in de toekomst. Oh ja? Uh, nee, het was eigenlijk meer het, het, het oude fenomeen schatzoeken... wat uh, de, uh, de firma iWorks, die het programma gemaakt heeft aan het denken heeft, heeft gezet. Jarenlang geleden had je in Australië ook een programma... Treasure Island, nou gebaseerd op het boek Schatteiland. En dat hele schat zoeken... dat bleef bij iedereen maar een beetje in, in het hoofd zitten. En uiteindelijk is er een soort ja, concept of idee ontstaan... Waardoor je ook voor televisiekijkers inzichtelijk kan maken hoe je een schat zoekt. Ja, en je zei net al aan het begin, zei Thijs van ja, dat lijkt een beetje op Expeditie Robinson. En we hebben natuurlijk ook Wie is de Mol? En we hebben, hoe heet dat, programma van de EOK alweer, de Pelgrimscode gehad. Is het... Daar moest je lang over. Ja, ja, ja, ja sorry. Pijnlijk dit. Heel erg pijnlijk. Ja, ja. Nou, ik kwam het erop. Uh, mm. Maar ja, is het niet weer een zoveel stuiter Nee, ja, het is een reality game show. Het is een, dus een, een programma waarin de reality belangrijk is. En de reality betekent hoe gaat een groep mensen met elkaar om. En daar is van tevoren natuurlijk over nagedacht. Maar is dat ook zo? De samenstelling is daarom heel belangrijk. De casting dus. Mm -hmm. Een roeiboot eigenlijk. Uh, ro het begint met een roeiboot. Er oh, zit zo mooi het begin met een roeiboot in. Er zijn twee ploepen. Mag ik het heel even stellen? Ja, ja, <laughs> er zijn, uh, het eerste spel is zeg maar... Uh, dan moet je van het schip afspringen. Dat uh, vinden bepaalde mensen heel eng. En dan met je, je zak naar een boot uh, zwemmen. En dan om en om jezelf op de boot plaatsen. En uiteindelijk hoor je dan bij dat team. En dan moet je als een gek naar het eiland roeien, want dan heb je gewonnen. Maar één team, heeft waarschijnlijk nooit in een boot gezeten, en die wist niet dat er een anker uit lag. Dus die waren aan het roeien en aan het roeien. En die kwamen niet vooruit. Dus op een gegeven moment Hugo Metzels die springt dan in het water. En ik denk wat is er aan de hand? En die zag toen na een kwartier of zo pas dat het anker niet was. Dus zulke slimme mensen zijn. Ik wou dat zeggen, zegt dit iets over het niveau van de deelnemers? Of valt dat ja, nog wel nou, Het met? is een heel wisselend niveau. het is echt Volgens mij is het ook het deelnemersveld. Het is SBS6, een programma. Daarom dat Emile Raterband en Rob Geust bijvoorbeeld in kunnen zitten. Die zou je bij Wies de Mol of bij uh, Robinson niet zo snel zien. Want? Uh, ja, dat zijn, een, dat zijn een heel andersoortig deelnemers. Dat zijn mensen waar, uh, waar je zo'n uh, vooroordeel tegen hebt... Waarbij heel veel mensen denken van, uh, uh, ja daar, daar wil ik ook niet naar kijken. Zeker de Wie is de Mol-fans of de robinson fans Maar je wilt toch juist dat mensen wel naar dat programma kijken? Ja, maar ik denk dat heel veel SBS-kijkers juist geïnteresseerd zijn. Uh, dat, daar is ook het programma Shownieuws... waar dagelijks in het leven van bekende Nederlanders wordt gekeken. Juist heel erg geïnteresseerd zijn... hoe deze mensen in deze omstandigheden functioneren. Mm. En wat, wat, wat voor een eisen hadden jullie dan aan de deelnemers? Wat, wat voor soort mensen moesten dat dan zijn? Nou, het moesten in principe doorzetters zijn. Er zitten twee uh, sporters in, bijvoorbeeld. En... Uh, het moeten aantrekkelijke mensen zijn, want het moet ook leuk zijn om naar te kijken. Er moeten wat spraakmakende mensen in zitten. En ze moeten allemaal uiteindelijk 35.000 euro willen winnen. Nou, dat, wie, wie wil dat nou niet? Ja, dat laten we ook zelf mee kunnen doen. Laten we even luisteren naar een fragmentje van uh, Emiel Raterband. die kennen we allemaal wel. En een prinses Inge, wie is dat? <laughs> ja, er is een serie op Net 5 over uh, Hollywood, ja, Hollywood vrouwen. Dat zijn Hollywood, zoals wij de serie ook. Het zijn vrouwen die naar Amerika zijn geëm, uh, geëmigreerd om, vrouw. Um, ja, om daar uh, rijkdom achterna te jagen. Zij heeft ooit een prins getrouwd en het is nogal een bitchy type. Oké, okay, we gaan even luisteren. Misschien kennen de mensen haar wel Prinses Inge. Ze is een van de Hollywoodvrouw. Beetje hysterisch type, maar het is op zo'n eiland altijd wel leuk om erbij te zijn. Wat een bitch, de nerve van haar. De nagel ligt eraf. Het is geen heb nagel. Ik ben een bij Ja, Ja, als blijkt dat heel veel mensen aanstoot nemen op jouw gedrag. En dat ga je ook niet oplossen. Man, man, man, waar ben ik terecht gekomen? De schat van de oranje. Hm. Heb je veel <laughs> moeten bemiddelen? Er zijn, nou als presentator mag je je niet te veel met, met nee? je deelnemers bemoeien. Maar er zijn wel momenten geweest. En dat vond ik ook het leuk van dit programma. Ik, ik moest als presentator... Mocht ik af en toe op bepaalde momenten ook gesprekken met de deelnemers hebben... als ze er doorheen zaten. En dat kwam nog wel eens voor? Dat kwam... Uh, in het begin hadden we echt het idee van we zijn een programma aan het maken waar iedereen naar huis wil. Wat zijn we in. Wat zijn we aan het doen? Zijn er ook mensen naar huis gegaan of kan je ons dat niet vertellen? Daar kan ik je niet zo oh, vertellen. Nee. Oh, maar dat zou kunnen? Ja, iedere aflevering uh, moet er één naar huis. Ja, maar mensen die tussendoor opgestapt zijn? Nee, nee, nee. Er nee. zijn niet. mensen die wel uh, geprobeerd hebben om in. Nou ja, het is zo. Ja, nee, anders verklap ik, ik het gemaakt. Er zijn mensen bij die dan. Uh, uh, naar huis wilden bijvoorbeeld en dan moet je een spel spelen. En als je dat verliest heb je een kans om, om eruit te gaan, dat is logisch. Maar in hun fanatisme vergaten ze gewoon om het spel te verliezen en wonnen ze net opeens. Dus <tie> er je... gebeuren hele rare dingen waarna ze vervolgens weer denken wat heb ik gedaan. En dan moesten ze blijven. <tie> en moesten ze blijven en dat leidde dan weer tot frustraties en woede. En het is heerlijk om, om naar te kijken en het was sowieso mooi om te maken. Mensen, hier aan tafel kijken, je, Roelien, kijk je dit soort programma's? Uh, ja, ik ben erg fan van Wie is de Mol. Want je bent ook erg van de competitie zelf. Ja, ja op trainingskamp was het dan altijd dat we met z'n allen gingen kijken. En dan ging iedereen natuurlijk helemaal theorieën erop loslaten. Hé, hey, als jij een gouden medaille wint, mag jij het volgend jaar ja, met mij nou, maken? ik heb uh, <laughs> het aan bij ja, Nee, ik vind dat wel heel leuk. Aan jou ja, is het wel besteed. Ja, ja Nee, nee, nee, nee, maar je moet dan een hele serie kijken. Hè? Dus dan moet je elke week weer. Dat vind ik een beetje, als het nou één avond is, dat vind ik het erg leuk. Maar een hele serie, dat vind ik een hele verplichting eigenlijk. Dan, dus als je één keer kijkt, dan wil ik altijd ja. kijken. Dus ik denk, ik ga ook die ene keer niet kijken, want dan, dan, dan, dan, dan hang ik. Dus te verslaven. Vooral ja. voor ooit tijd voor tv of alleen maar opa? Ja, ik kijk heel veel tv, maar alleen buitenlandse zenders. Of vaak <laughs> een BBC World. Ja. Want dat geeft mij informatie om mijn reizen te doen. Ja. Maar ja. ik heb toch een brandende vraag. Nou, vertel. Ja. Wie steekt het kampvuur aan bij, op dat eiland. Wat denk jij? Juist, kijk dan, dat bedoel ik. En meer ratelband. Dat ah, <laughs> <laughs> was de enige op het eiland die vuur bij zich hadden. <laughs> ja. Op wie trekt het korte stokje? Erik, eh, jij ja. hebt zelf ook meegedaan aan Wie is de Mol? En nu ja. ben je dan de presentator. Is dat een groot verschil? Ja, uh, ik was in eerste instantie gevraagd... om mee te doen aan, uh, aan de schat van de Oranje. Maar ik heb Wie is de Mol net niet, net niet gewonnen. <laughs> en ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Je dus toen ik gevraagd werd dacht ik van, nou, ik, ik wil het programma eigenlijk liever presenteren dan, dan meedoen. En zo toen, brutaal was jij dus. nou ja, Normaal ben ik niet zo, maar ik had een mailtje gestuurd naar SBS. Ik zei, nou, meedoen, meedoen, ik wil het wel presenteren. En toen belden ze op en zeiden, meen je dat nou serieus? Daar hadden ze nog nooit zeg maar, over nagedacht. En toen, uh, nou ja, een week later, uh, kreeg ik een telefoontje dat het goed was. En toen was het geregeld. Ja, en wie, uh, dus woed... ik heb niet verloren. Wie moest er ook zijn voor jou? Weet ik niet, volgens mij hadden ze nog niemand. Nee. Nee, het was echt een, ze waren een beetje zoekende, want ik zou ook niet weten wie bij SBS... Dit zou kunnen, kunnen doen, doen. Ja. Gerard Joning misschien. Zit, zit er ook een mol in het programma of dat niet? Nee, nee, nee, nee, nee. Nou ja, ja dan moet je kijken. Oh, ja. Ja, ja, ja. En hoe lang, hoe lang doe je dan over die, die, die opnames? Is een geheel? Een maand. maand een, we hebben een maand, maand, ja. in, uh, maand in Thailand gezeten. Dat is echt heel vervelend. Ja, echt. God, <lacht> nou, wat wel rot was, was dat op een gegeven moment hadden de cameramens wifi aangesloten. En Toen kregen we allemaal foto's van jullie uit Nederland. Dat er hier geschaatst werd. Oh, ja. oh, en er was één oh. iemand in de ploeg. Die, was, die uh, had, uh, ze had zich ingeschreven voor de Elf Steden. toch? Dus die dacht echt, oh <lacht> shit. Ja, ja. Dus die deed heel erg zijn best om eruit te gaan. Ja. Het moet een uh, succes gaan worden, want er wordt geprogrammeerd... Over uh, vermist, Flikken Maastricht en de Voice Kids. Dan moeten jullie uh, wel flink gaan. Hollands uh, Got begint. Of Hollands Kortelland. Ja. Nou ja, ja, kan je ja, nagaan. Ja. Dus dan moeten jullie flink gaan scoren. Ja, ik denk dat ze al een beetje. Nou, weet ik eigenlijk niet. Ja, ik denk dat ze daar. Dat, ja, SBS moet natuurlijk helemaal op, op, nog opbouwen. Ja. Dat is ook. Kijk, dat ik, vroeg, ik, zat, ik dan... zat eigenlijk bij net vijf. Ik weet niet of, of van mensen iets uitmaakt, mm -hmm. maar. Net 5 was een heel andere zender en nu doe ik iets voor SBS 6. Dat zegt al iets, denk ik, over dat waar SBS een is. beetje mee bezig is. Ja. Maar voel je dat als een grote druk? Dat dus je denkt, ja, dat moet wel een goed... Nee, daar heb ik persoonlijk helemaal nee? geen last van. Nee. kan jou niet schelen. Nee, het is gewoon een goed programma geworden. En dat is met alles wat ik doe voor televisie. Als ik het zelf mooi vind of het team dat het gemaakt heeft... is blij of tevreden, dan vind ik het goed. En, en, en, en zijn mensen die meteen de volgende dag naar de kijkcijfers gaan. Niet? Maar daar heb ik niet zo heel veel last van. Echt niet? Nee. nee. nee even voor mijn begrip, Net 5 is volgens mij een vrouwenzender. Ja, vrouwelijk georiënteerde ja. zender. En ja. oh, oh, SBS? Nee, dat ja. gaat niet. Ja. Nee, ik ben ja. niet sinds ik weg ben met net is dat geen vrouwenzender. Maar, en hoe zou je SBS noemen? Ja, uh, ja populaire zender. Het, ja. Uh, ja, ja. Dus als je van de vrouwenzender Fibre. naar de populaire zender gaat, wat is er dan met je? Dan uh, word je een dagje ouder. Oh, ja. maar dan kan je juist extra aantrekkelijk worden. Jij zelf zou ooit nog wel eens, heb je gezegd, bij de publieke omroep een showprogramma willen presenteren? Ja, ik had dolgraag Wies de Mol willen presenteren. Dat had me zo te gek gelegen. Toen, ik was ook zo blij dat Art, dat Art het ging doen uiteindelijk. Die ook van net en Daan komt. Dus er is hoop voor jou? Ja, maar ja, ja er is een verjonging bezuinigingen. Ik weet niet of ik daar nog in pas. Maar je hebt, de ambitie heb je nog altijd wel. Ja.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 Vandaag met filosoof Govert Buis. Govert, we gaan het hebben over deze film. Het tijd is om een select one courageous young man en vrouw te woman voor de honor van representing District 12 in the 74e annual Hunger Games. Dream Everdeen. Ik volunteer! Ik als tribute. Be prepared to fight to the death. Ik ga dieren. Ik wil nog steeds me I Ik kan gewoon niet think denken like zoals dat. Ja, en mevrouw, de koningin, die kon staan dat er een moedige jongen en een moedig meisje worden gezocht... om Panem te vertegenwoordigen tijdens de Hunger Games. Pim uh, Everdeen wordt geselecteerd, maar op het laatste moment meldt haar zus zich als vrijwilliger. En dan horen we nog een stem uitleggen dat de Hunger Games een strijd op leven en dood is. Dat is uh, de, de vertaling van wat we net hoorden. Wat is het voor een film? Wat is het voor een verhaal? Nou, het verhaal is... Uh, ja, het is een soort van... Uh, uh... Een echte reality show zou je kunnen zeggen. Of een, Het is een show uh, waar over gaat. Het verhaal is eigenlijk dat een, uh, uh, als straf: een beetje ook een heel, heel oud klassiek thema eigenlijk. Uh, voor een opstand ooit in wat, nu, wat een land is nadat de Verenigde Staten is ingestort. Dus wel op het grondgebied van de Verenigde Staten is het land pan uh, gekomen. Uh, en daar, met een hoofdstad en een aantal districten. De districten zijn in opstand gekomen. Als straf daarvoor, uh, moeten ze elk jaar, moeten twee afge een jongen en een meisje afgevaardigd worden naar de, de Hunger Games. En dat is ja, iets minder vriendelijk dan uh, ja, op een zonnige eiland. Zonnig eiland in Thailand. Uh, uh, want daar, uh, daar kan maar één van overleven. Van die, van die 24, 12 districten, dus 24 uh, kinderen. En daar kan maar één van overleven. En er vallen sowieso 23 en de, en er doden. En vallen 23 doden, sowieso. En okay. uh, dat begint al meteen, uh, zodra het, het losbarst uh, in het eerste uur... dan wordt er al een gevecht geleverd... waarbij de eerste elf al meteen al dood zijn. En dat schiet mooi op. En dat uh, wordt allemaal, allemaal gefilmd en wordt wat in de hoofdstad, in capital is dat, is dat, ja, eigenlijk wordt het overal. Wordt het, uh, nationwide wordt het uitgezonden. Zeg maar. dus zowel in het hoofdstel is het vooral vermaak. En voor de andere districten de, de die ooit in opstand waren, is het vooral ook als inboezeming van vrees. Uh, en uh, nou, ja, De soldaten dus weer een dode geval is, wordt dat heel groot, trompetterend, uh, wordt dat rondgebazuind, en uh, komt dat in beeld enzovoort. Die, uh, deze is nu die heeft, heeft ja. nu het, het, het loodje gelegd. Van waar ja. de naam Hunger Games? Uh, nou, uh, dat is uh, omdat die, die districten is zijn arm. Um, en uh, ze krijgen als beloning uh, voor de overwinnaar. Die wordt een jaar lang dan echt, uh, extra voedsel en wordt, wordt dan ter beschikking gesteld okay, van dat betreft, wind, te eet, eet. Dus dat de eten Als je wint krijg je te eten. Dat is, uh, ja. Ja. Ja. Het is gebaseerd op een trilogie, een boek. Ja. Razend populair in Amerika. Ja. Uh, wordt vooral de jongen die niks meer lezen, maar dit lezen ze wel. Ja. Uh, en er is nu een film die ook in Nederland uit is. Hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Snap jij de populariteit? Ja, dus ik was bekeken, ik, ik, ja, ik moest ik uh, je, je, je mist soms zomaar een hype. Dus, uh, <laughs> maar, uh, dus deze heb ik pas recent. Uh, dat, dat, dat, dat, dat ik daar op kwam. Uh, en dat is wel, het is wel een hele, hele interessante. vanwege verschillende thema's eigenlijk. Zowel het thema van. Uh, ja, ik van. Verval van een supermacht, eigenlijk. De Amerika is ingestort. En dan, je kunt zeggen, dan komt het echte Amerika boven. Waar ieder echt, nou ja, alleen maar voor zichzelf bezig is. Uh, en alleen voor zichzelf moet. En een, een, een grote een klik als waar ware, die uh, royaal leeft op kosten van, van de anderen. Uh, dat, dat thema zit erin. Er zit ook het thema in van, ja, je bent ook heel erg op jezelf aange, Op jezelf uh, word je teruggeworpen. Je moet gewoon zelf voor je eigen leven re realiseren. Ten koste van wat dan ook. Het is, uh, ja, jij uh, overleeft of een ander overleeft. Maar is dat een en, Sporing of is dat uh, de waarschuwing? Nou, dit, dit is het is zowel ze maar, een ik denk een, een reflectie van hoe, hoe hoe heel veel jongeren zich ook voelen van uh, ik moet het gewoon zelf maken en uh, ik kan af en toe eens even misschien met iemand samenwerken, maar tegelijkertijd moet ik wel helemaal moet ik moet moet ik mijn eigen leven maken. Dus dat is wel heel erg populair. En ik denk dat dat heel herkenbaar is ook ja. in uh, in alles wat je doet met spelletjes op, op computers en en en. Uh, uh, met elkaar, dat je ja. altijd verbondjes moet sluiten om vervolgens elkaar weer kapot te Wel, kunnen maken. maken. Maar vervolgens maak je ja, hem weer ja. een ja. beetje een Romeinse uh, strijd, ja, uh, ja, Colosseum. Ja, ja. ja, ja. En wat denk ik denk ook heel interessant is, is dat hele thema van, van, van reality shows. Um, dit is natuurlijk het, het is een show, hè? dus het wordt allemaal uitgezonden en zo, maar is het natuurlijk buitengewoon bloedig, ernstig. Uh, er vallen echte doden enzovoort, dus het is een echte inzet. En dus dat wordt er ook heel wat mee gespeeld. En zo kwam de schrijfster, kwam ik op het idee eigenlijk. Toen was s'avonds in in in, op bed, zei lekker aan het zeppen was, toen tijdens de Eerste irak Oorlog. Uh, ja, Is beelden van Irak. En, uh, ja, met die embedded journalisten. Ja, dat, dat is zoiets wat jij, wat jij gedaan hebt zeg maar, in, in Syrië. Dus daar kwamen beelden van binnen. En vervolgens weer een of andere uh, talentenshow. Zeg maar. En dat mengde zich. Ja. En ze zegt van dat is eigenlijk ook wel de vraag die we ons heel erg stellen. Van, ja, wat is nou echt en wat is nou, nou, nou, nou ja. niet, niet echt? En dat is ook, ook een vraag die natuurlijk bij, bij jongeren heel erg speelt. Van waar, waar, eindigt het, waar, waar stopt het spel en waar begint de, de, het echte leven? Of, of vermengt het dat helemaal door elkaar heen. Ik denk dat dat een van de thema's die denk ik ja, gemakkelijk uh, tot, tot de populariteit van zo'n uh, serie leidt. Uh. Rijkt het de jongeren dan ook iets aan? Want het is ook wel een een terugconstatering als je moet constateren als jongeren. Ja, ik moet het uiteindelijk allemaal zelf doen en niemand helpt mij uiteindelijk. Nou, het is inderdaad, um, en dat, dat, het, is, het, is geen, het is geen optimistisch verhaal in zijn geheel. Um, dus uh, bij, bij het vergelijkt met, uh, met de Harry Potter-cyclus of zo... dan is er toch uiteindelijk een strijd tussen goed en kwaad... waarin wel met allerlei verwikkelingen, maar uiteindelijk toch het goede overwint. Hier is dat voor eigenlijk helemaal onduidelijk. Um, en ook al is, in, in alleen in het eerste boek, hè, uh, de hoofdfiguur uh, Katniss... Die overwint uiteindelijk en samen met een ander. Want ineens wordt, tijdens het spel worden de regels ineens veranderd dat dan mogen de twee vanuit één district mogen overwinnen. Oh. Dus ze kan daadwerkelijk dan een bond sluiten met de ja. met, met, met, met andere jongen uit, uh, uit haar district. Het lijkt wel televisie inderdaad. Ja, het wordt dan veranderd en dan, uiteindelijk wordt, regel, wordt die regel weer teruggedraaid. Maar dan, uh, dan nemen ze de voorbereiding om, om allebei zelfmoord te plegen. Maar dat was ook niet de bedoeling, want er moet wel een winnaar overblijven. Ja. Dus, dan wordt de, dan ja. dan, dus dan passen de, de regisseurs passen dan die regel weer aan. Dan mogen ze toch allebei blijven leven. Dus dat soort verwikkelingen zit het er ook in. Um maar uh, uiteindelijk is ze wel, ja, ze is dus wel overwinnaar. Maar uiteindelijk heeft ze heeft gewoon ook mensen vermoord. Ze is, het is een ontzettend bloedig gebeuren uh, ja, dus, ja. dus je bent niet schuldvrij. En dus uh, het is niet, je houdt, je houdt geen enkele ja, reinheid over, je over bij spreken. Je bent echt zwaar bezoedeld. Ja. En vandaar het voorbeeld wat ze hebben: zeg maar, de oudere coach die ze hebben. Dat is een man die, die, die, die, die, die 20 of 30 jaar ervoor ook namens hun district, en het is zijn heel arm district. Dan af en toe een goede, goede sporters uit voortkomen, bij wijze van spreken. Af en toe een hele goede. Dus, dan, dus ze winnen heel weinig. Maar dan, die ene die heeft gewonnen. Maar diens leven is eigenlijk gewoon kapot. Ja, uh, dus doet, die heeft een schuldgevoel. Die is voortdurend dronken. Die moet als het ware voortdurend vluchten voor de realiteit. Die is gewoon zwaar getraumatiseerd door zijn overwinning. Ja, Rolin, je meldde je net aan voor de Schat van Oranje. Ga je hier ook voor aanmelden? Uh, nee, nee. <laughs> Doe maar niet. Deze sla je over. Nee, nee. Ja. Stel nou dat dit de manier is om jongeren aan het lezen te krijgen, uh, Govert. Zou, moeten we het dan doen? Ja, zeker. Ik denk, het, uh, ik denk dat het heel erg. Kijk, je moet niet al te, al te vroeg mee beginnen. Uh, maar goed, ja het is ook altijd lastig van wanneer, wanneer kan het nou wel? Wanneer, wanneer, wanneer niet? Nee, dat kan wel eerder. 14, 13, twaalf uh, 12. Oh, okay. uh, ja, dat, dat denk ik. Ja, dus als, je, als je ziet dat de, de games die kinderen spelen Zo, enzovoort. Ja. Dan, uh, maar het, is wel, het geeft wel allerlei thema's. Want het is veel dieper dan gewoon puur alleen maar even een, een, een show. Ja, dus wel dus, dus, doorpraten in de dus klas je, maar kun je, je, je kunt allerlei thema's kun je aan, aan de ja. orde stellen daarmee. Dus het is buitengewoon boeiend. Ja, goed. Ja. We gaan aan onze Dichter Daniel, Daniel D. Goedemiddag. Goedemiddag. Ook een spelletje? Uh, nee, een gedicht. Een gedicht, goed. Laat <laughs> ja. horen. Een nieuwe lente. De fotograaf laat ons de kiekjes zien. Hier zou je de roeiers moeten zien trainen. Maar er is te veel wind en de sloot is bevroren. Hier zou je de schat van de oranje moeten zien. Maar die is nog niet gevonden. Het is dus gewoon een foto van een eiland. Hier zou je een foto van de machthebbers moeten zien, maar helaas, niemand weet wie dat precies zijn. Het katshuis ligt er verlaten bij. De fotograaf laat ons de verschrikkingen zien. Hier zou je de vrede moeten zien, maar dit is niet Ibiza. Geen telefoonverkeer, geen internetverbindingen. Er zijn hier niet eens verkeersagenten. Ze hebben hier geen perspectief. Onwillekeurig begin ik een liedje te neurieren. I save the day, I save tomorrow so I can run away. Een oud geluid uit mijn kindertijd. En weer is er een nieuwe lente aangebroken, al is het een andere lente dan vorig jaar. Dankjewel, Daniel D. En dat ja. laatste ging over jouw muziek, Erik van der Hof... Ja. toen jij nog Roberto Giacchetti oh, was. Ja, daar schaam ik helemaal niets vanaf, weet ik. zie dat zo nee. Kijken. Nee. Hartelijk dank, Robert Godijn, Roeiste, Roline Repelaar van Driel... en Erik van der Hof en go filosoof Govert Buis. Ja, na het nieuws van drie uur gaan we naar Cuba, want de pauze is daar. Uh, en die gaat daar een mis op dragen. Edwin Timmer is aan de lijn. Edwin, hoeveel mensen worden er verwacht bij de mis? Ja, goedemiddag. Uh, nou, het loopt hier al behoorlijk vol... en dat zou best wel eens tegen een half miljoen kunnen zijn... op het uh, plein van de revolutie in Havana. Een half miljoen mensen op het plein van de revolutie voor de paus. Dat lijkt me een mooi beeld. We gaan daar straks alles over horen. Dankjewel voor nu. En straks praten we onder andere... met Cuba-kenner Kees van Korthoff. En u kunt naar een reportage daarover luisteren. Dat zo na het nieuws van drie uur. Graag dat zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu Europees voetbal op Radio 1. Morgen om half negen in de Europa League. Een hele goede aanval van AZ blijft een beetje hangen. AZ Valencia. Daar plotseling staat die vrij voor de goal. En daar is de 2-1. Daar is de 2-1 voor AZ. NOS langs de lijn. Morgen om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Geloof niet alles wat u leest. Kies een betrouwbare bron. Eerst Elsevier. Dan weet u wat er echt speelt, waarom en met welke gevolgen. Nu in de winkel of voordelig bij u thuis. Bij Alex Vermogensbeheer draait alles om meer. Meer inzet, meer energie, meer daadkracht. Alex Vermogensbeheer besteedt dus meer tijd aan uw portefeuille... omdat we geloven dat u alleen dan meer verdient...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 Dit is Radio 1.